9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. En de wedstrijd vanavond natuurlijk Duitsland-Italië. Met gasten Renate Verhofstadt en Mark van Hintem. Eerst het nieuws met Mark Visser. Op de eurotop in Brussel heeft Italiaanse premier Monti de Europese regeringsleiders voor het blok gezet. Hij wil pas terugkeren naar Italië als de Europese regeringsleiders hem helpen om de rentes van zijn land en Spanje naar beneden te krijgen. In eigen land wordt de druk op de Italiaanse premier opgevoerd om de rentes op de Italiaanse staatsleningen omlaag te krijgen. Monti wil desnoods tot zondag vergaderen om de euro te redden. Op de vergadering van de Europese regeringsleiders wordt op dit moment gesproken over een mogelijke inzet van het Europese noodfonds om de rentes omlaag te krijgen. De grote kantoortoren van Rijkswaterstaat naast de A12 bij Utrecht is vanmiddag ontruimd omdat werknemers trillingen voelden. Was 1500 mensen waren aan het werk in het kantoorpand, zegt Rijkswaterstaat... Nadat werknemers de trillingen hadden waargenomen, was de toren binnen een half uur ontruimd. Het gebouw blijft voorlopig dicht, totdat de oorzaak is achterhaald. De kantoortoren stamt uit de jaren 70. Het gebouw is een aantal jaar geleden gerenoveerd en in 2007 weer in gebruik genomen. Het is niet duidelijk waar de 1500 werknemers van Rijkswaterstaat morgen aan het werk gaan. Amerikanen mogen weer zeggen dat ze een militaire onderscheiding hebben... terwijl dat niet zo is. Toogrechtshof vindt de vrijheid van meningsuiting belangrijker... dan het beschermen van de integriteit van de militaire eretekens en oorlogshelden. Alleen liegen over een militaire onderscheiding... om er geld mee te verdienen, blijft wel strafbaar. De uitspraak is een overwinning voor een man uit Californië. Die had gelogen dat hij de Medal of Honor had, de hoogste militaire onderscheiding. Hij werd daarvoor veroordeeld tot het betalen van een boete van 5000 dollar en een taakstraf van 400 uur. Het Hoogrechtshof heeft dat vondens nu vernietigd. Dan gaan we naar het weer. Vanavond is er kans op een onweersbui. Vannacht wordt het droog en de temperatuur die daalt naar 15 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt. En kan in het oosten een enkele onweersbui voorkomen. Het wordt een graad of 22. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Haalt Nadal de volgende ronde wel op Wimbledon? En onze gasten Renate Verhoofdstad en Mark van Hintem. Over de wedstrijd natuurlijk Duitsland tegen Italië We zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Robert van der Geer. De eerste kwartier zit erop bij Duitsland-Italië. Het is nog 0-0. Het is eigenlijk best een klein wonder. De eerste kwartier is echt voor de Duitsers die zich beter voelen op het gras van Warschau... dan de Italianen tot nu toe. Twee momenten gezien, hachelijke momenten voor de Italiaanse goal. Lage voorzet van Boateng. Buffon die de bal eigenlijk ja, vallend wil pakken... maar wegtikt tegen het been van Barzagliaan. En dan gaat die bal net naast de Italiaanse goal. Uit de corner die volgt, krijgt Kroos de bal aangespeeld vanaf de rechterkant. En schiet die van een meter of vijf buiten het gebied op de vuisten van Buffon... Daar waar Noyer nog helemaal niets te doen heeft gehad in de beginfase van dit duel. Het begint dus voor de Duitsers, maar nu de Italianen. Met het balbezit op de Duitse helft. Cassano probeert een combinatie op te zetten richting het strafschopgebied Krijgt hij de bal terug. Het balletje gaat weer een linie later terug. En het eerste schot. Op de Duitse goal is dan ook een feit van Montelivo. Neuer heeft hem uiteindelijk te pakken. Zo heeft hij zijn klusje ook gehad. Montelivo draait weg bij Kedira en Schweinsteiger. Kapt de bal voor zijn rechterbeen. En twee meter buiten het strafst op gebied op aangeven. Dus van Casano. Het eerste moment van de Italianen. De eerste test voor Manuel Neuer. In dit stadion waren 58.000 mensen echt hopen op een fantastische wedstrijd. En tot nu toe is het zeker niet saai in die duel. Nu ook weer een onzekerheidje achterin bij Italië. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Omdat Pirlo zegt, nou dan bemoei ik me daar wel even mee. Regisseur neemt vervolgens de bal zelf maar aan de voet. En verplaatst van het midden naar de linkerkant. Daar waar... Kielini onder meer stond. Cassano de bal nu heel handig doorgeeft op Montelivo. Montelivo richting het strafschopgebied Vanaf de linkerpunt geeft hij een voorzet waar Nooyer niet aan te pas hoeft te komen omdat Bad Stuber denkt ik vertrouw niet helemaal op mijn doelman. Ik trap die bal uit het eigen strafschopgebied weg. De Italianen hebben ingegooid met Cassano gaat schieten van afstand en van ver. Metrof 25 als hij de bal in de loop krijgt vanaf de linkerkant. Maar ook deze bal is een prooi voor de lachende Manuel Nooyer. keeper dus van Bayern München, die zo twee schoten van afstand te verwerken heeft gekregen. En het gevoel zou hebben, nou, de stramheid is uit de spieren. Ook ik doe mee aan deze wedstrijd. De conclusie die hij trekt na iets meer dan 18 minuten. Duitsland-Italië is nog 0-0. Ja, we hebben nu allebei de keepers aan het werk gezien. De oude Buffon en de jonge Neuer. Wat, wat voor indruk maken ze op jou, Mark van Hintem? Nou, Neuer is een stuk zekerder. Buffon maakt een hele onzekere indruk. Het is eigenlijk wel opvallend, hè. De vrij, ja, relaxte. Uh, Buffon altijd voor de wedstrijd lachen met de scheidsrechters, uitdelen, schouderklopjes uitdelend. En toch ook was een, uh, zijn teamgenoten op het gemakstellend. Heeft het vandaag uh, in de eerste tien minuten gewoon heel moeilijk. Hij liet een paar ballen los, hè? Ja, precies. En dat is uh, eigenlijk vrij ongebruikelijk uh, voor hem. En Neuer uh, ja, oogt heel uh, ja, zelfverzekerd. pakt de ballen gewoon klem vast vanuit de tweede lijst steeds. Ja, Renate, wat is jouw mening van kwartier, wat betreft het eerste kwartiertje? Uh, nou ja, Duitsland beter uh, helaas. Uh, <laughs> <laughs> Volledig objectief vanavond. Uh, ja. Nou ja, kijk, de angst van de Italianen is natuurlijk een beetje uh, uh, de vermoeidheid. Ze hebben een zware wedstrijd uh, in de benen en ze hebben twee dagen minder rust uh, gehad. Dat kun je misschien met, met Grinta-inzet uh, wel een beetje compenseren. Maar zo'n spelen als Pirlo, mijn absolute favoriet. Ja, hey, uh, Ronaldo. Wow. Sado met een fantastische voorbereiding. En Mario Balotelli met de goal voor de Italianen. Je kon het al een beetje aan de reactie van Renate merken dat het geen Duitse goal was. En het is ook een mooie goal hoor, van uh, de ploeg in het blauw. En Neuer, die zo'n zekere indruk maakt, kan nu met al die zekerheid die bal uit het net gaan vissen. Want hij zit er echt in. En wat is het dan toch grappig dat die twee plagen voorin van Italië het doen op deze manier. En het doen op een manier die alleen maar applaus verdient. Het is Cialini met het balletje richting Casado. Met een fantastische beweging zet hij eigenlijk twee 1 man weg. Waaronder Kedira. legt de bal op de 5 meter lijn. Waar Balotelli gewoon veel attenter is dan onder meer verdediger Bart Stuber. Waarbij hij gewoon wegloopt. Hij plaatst zijn hoofd tegen de bal. En Neuer is gezien. Duitsland is gezien. Italië op een 1-0 voorsprong. Zie ik het wel goed, Ronald. Is hij erg blij, die Balotelli? Hij was blij, ja. Oh. ja maar dat zag ik na die nou, penalty's ja. ook al. Er schijnt iets te gebeuren met hem. Oh, ja. Hij is toch op scherp gezet, denk ik, Renate. Door even de, de wissel. Zou het niet? Nou, ja, nou ja het, zou kunnen. het zou kunnen. Maar wat ik denk dat het veel belangrijker is voor Ballotelli. Kijk, het is een boef en uh, hij haalt ontzettend veel streken uit. En hij is uh, op sommige momenten zelfs knettergek. Maar wat ik denk dat het heel erg belangrijk is, is dat um, Prandelli in ieder geval naar buiten toe. De steeds bondscoach. Zijn, de bondscoach. Ja. Zijn vertrouwen heeft af, uh, uitgesproken in, uh, in uh, Ballotelli. En dat betaalt zich toch uit. Dat, dat, uh, dat zie je aan Cassano en dat zie je aan Ballotelli. En. Um, ik denk dat hij daarom ook zo blij is nu. Ja, en terwijl er genoeg bondscoaches zijn, die had hem al lang naar huis gestuurd. Klopt, klopt. Maar Prandelli is wel iemand die er ook om bekend staat... om met uh, moeilijke jongens goed om te kunnen gaan. Hij heeft hem ook, overigens ook uit het elftal gezet, een aantal maanden geleden. Want uh, Prandelli heeft een soort ethische code uh, in het leven geroepen bij de Italiaanse ploeg. Dat wil zeggen dat je... Um, handtekeningen uitdeelt aan fans, dat je de tegenstander de hand schudt... dat je niet meer heel the theatraal om ieder akkefietje naar de grond toe gaat... wat natuurlijk heel erg des Italiaans was. Um, en um, hij heeft ook gezegd... als je als speler niet netjes gedraagt binnen en buiten de lijnen... dan word je, je gewoon voor een aantal wedstrijden buiten de nationale ploeg gezet. Dat heeft hij bij uh, Balletelli eerder gedaan. En uh, dat schijnt, dat heeft vooral gewerkt, denk M wat ik. Wat jij Pandelli uh, een paar keer ontmoet, hè? wat is het verder voor, man? Uh, ja, ik, ik ben echt een groot fan van hem. Hij, uh, Italianen zijn... Um ja, je bent een fan van elke Italiaan. <lacht> <gulung> ik ben een fan van, van elke Italiaan, dat is waar. Maar en van jou. Dank je. Um uh, nou ja, kijk, uh, Italianen zijn natuurlijk ook een soort hoofdrolspelers in de eigen opera. Ze zijn theatraal, uh, houden van de polemiek. Dat zie je in de kranten, dat zie je tijdens persconferenties, trainers maken. Graag ruzie met elkaar, zijn een week daarna gewoon weer vrienden met elkaar. Maar dat is iets wat hij niet doet. Uh, het is een man die... Um, die het goede voorbeeld geeft. En ik moet ik kijken. Nee. We, ja. Ik hoor wat opwinding. Ik weet niet of er ja, al, ik al het even kan beschrijven wat er kon. gebeurt. Maar, um, maar goed, Prandelli is gewoon een man die... Uh, nou, je zou misschien wel kunnen zeggen... fatsoen heeft gebracht uh, binnen het Italiaanse voetbal. Mm. Het is iemand die maatschappelijk betrokken is. Die uh, uh, met zijn spelers naar Auschwitz gaat. Die uh, de nationale ploeg laat trainen... op, uh, op uh, velden die van de maffia uh, zijn geweest. Hij wil daarmee een signaal afgeven... En, Um, uh, daarmee heeft hij de ploeg weer ontzettend populair gemaakt bij het volk. En ik denk niet alleen in Italië, want je mer ik merk ook aan vrienden om mij heen... die niet eens zo van Italië zijn, die vinden Italië ineens een leuke ploeg. Dat mag ja. ook gezegd worden. Um, dus uh, dat is denk ik wel een beetje het effect Prandelli. Uh, ja, dat zei jij uh, ook al aan het begin van de uitzending, hè, Ronald van der Geer. Het is een Italië waar je weer van mag houden. Ja, omdat het speelstijl uh, leuk is, aantrekkelijk is, dit is toch gewoon voetbal uh, ja, waar je voetbal voor kijkt. En dan is het uh, gewoon weer zo dat je inderdaad mag zeggen... nou, ik vond Italië wel leuk spelen. Ik vind het een mooie ploeg. Ik heb uh, overigens een paar persconferenties van die Pandelli meegemaakt... in de Casa Azzurri in Krakau. En het is inderdaad een zeer innemende persoonlijkheid... die op welke vraag dan ook alle tijd neemt om antwoorden te geven. Uh, een vriendelijke aai over de bol voor, uh, voor een ieder. Ik uh, stond wat dat betreft uh, ja, toch wel te kijken naar, uh, naar deze man. Indrukwekkend uh, persoon. 24 minuten gespeeld. 1-0, Balotelli... ...heeft dus het doelpunt gemaakt op aangeven van Cassano. Voor het eerst tijdens dit EK de Duitsers op achterstand. Dat is nieuw. Daar moeten ze even mee, uh, mee leren omgaan. Hoe gaan de elfman van uh, Joachim Leu om met zo'n uh, tegenslag in zo'n uh, belangrijke wedstrijd? Kunnen ze zich eroverheen vechten? Kroos nu met de bal naar Boateng. De rechtsachter die mee opgekomen is. Geeft maar weer eens een voorzet richting Gomez. En Gomez kopt de bal uiteindelijk ver naast de Italiaanse goal. Klimt nog wel even bij de Franse schrijfrechter Lanois... ...dat er nog een Italiaans hoofd, een Italiaans kruintje tegenaan... Heeft. Heeft gezeten, maar daar wilde Fransman helemaal niets van weten. En dus komt er gewoon een doeltrap aan voor Buffon in minuut 25 van deze wedstrijd. Ja, en de Italianen op de tribune, die voorafgaand van het duel een beetje overstemd werden door de Duitsers, hebben nu natuurlijk een hele grote mond. Want staan met 1-0 voor na 25 minuten in deze halve finale. Het is de Duitsers toch alles aangelegen om de finale te bereiken. En om te spelen tegen Duitsland. Laam zei zelfs al, Spanje is de te kloppen tegenstander. Ja, dan stap je toch al langzamer, zeker over deze wedstrijd heen. Dat is misschien wat voorbarig geweest. Podolski gezocht, Podolski niet gevonden. Want de bal is te hard voor de aanvaller... die na deze zomer voor Arsenal gaat spelen. En de Italianen mogen aan de rechterkant... bij de eigen cornervlag via Balzeretti gaan ingooien. Bal gaat voorwaarts richting Balotelli. Die wel wil aannemen met Bad Stuber in zijn rug. Uiteindelijk naar de grond gaat... omdat Bad Stuber naar zijn idee een overtreding maakt. Maar ook daar wil de scheidsrechter niks van weten. Duitsers met het balbezit. Bad Stuber op de middenlijn wordt vastgezet Enigszins door Balotelli. Maar de Duitse voetballer zich onder die druk van uh, Italië uit. Met Eusil aan de linkerkant. Kort. Gomez wil dan kaatsen. Gaat mis. Bayern. Of Bayern. Ja. Half Bayern houdt de bal bezit Met Laam. En Boateng. Toevallig de backs ook van de club uit Beieren. Boateng. halfweg Italiaanse helft. Ja. Met een bal richting uh, Gomes. Nou ja. Wat moet hij ermee? De bal komt recht op hem af. Daar kan hij niet zo heel veel mee. Meer richting zijn adamsappel dan uh, richting uh, zijn hoofd. Gomez kijkt ook een beetje verongelijkt naar zijn rechtsachter van ja, hier moeten we toch meer mee doen als we op dit niveau spelen. Na 26 minuten zijn de Italianen, degene die sfeer maken, die zorgen dat er een soort van orkestmuziek loskomt in dit stadion. Ook de Duitsers kruipen langzaam weer uit hun schulp. Als waren het dat het team van Joachim Leu deze steun toch wel kan gebruiken. Buffon gaat de doeltrap nemen. Bal komt ver op Duitse helft. Daar waar Balotelli knap hoor met de in zijn rug gewoon aanneemt op de borst. Niemand ertussen laat komen en het de balbezit dus continueert voor het Italiaanse elftal. Dat na 26 minuten leidt tegen de Italianen. En wel of dat leidt tegen de Duitsers. Ik wou zeggen tegen de verhouding in. Omdat de Duitsers toch wel beter waren in de eerste 15 minuten. En dan hoe is het met Nadal op Wimmelden, Mark Brasser. Nadal, twee matchpoints wilde ik al zeggen. Twee setpoints tegen in de derde set. Het is uh, 5-4 in het voordeel van uh, Lucas Roosol. Die Nadal uh, vroeg heeft gebroken. Bij een stand van 1-1 gebeurde dat. En uh, ja, Nadal die komt gewoon niet onder de druk uh, in de service games van uh, Roosol uit. Uh, de Tsjech heeft al uh, twee keer zijn service op Laf gewonnen. Hij uh, serveert heel erg goed, speelt ook van achteruit uh, heel goed aanvallend, agressief. Hij komt in als het kan. Ja, en hij moet natuurlijk met het tweede setpoint moet hij deze set uh, binnen gaan halen. Opnieuw zo'n geweldige voor. ...voorrente van de Tsjech. De rally, Nadal zit goed in de rally... ...maar wordt alle kanten opgestuurd en dan mist Nadal. Mist die zijn voorrent onder druk. En dat betekent dat Lucas Rosol een 2-1 voorsprong in sets neemt... ...tegen de nummer 2 van vorig jaar, de verliezend finalist van vorig jaar. Een verrassing dreigt hier op het centercourt van Wimbledon. Er moet natuurlijk nog wel een set gespeeld worden. In ieder geval nog één als Rosol die wint... ...en misschien wel twee als Nadal de wedstrijd wint... ...maar het is 2-1 in sets in het voordeel van Lucas Rosol. I'm yeah. yeah. Blondie en uh, Denise. Ja. We gaan naar Ronald van der Geer, want de uh, ja, wedstrijd is echt los hè, Ronald. Het is uh, hartstikke leuk. Na een half uur is D-0 voor uh, de Italianen, maar de Duitsers zetten aan. We zijn er net ook met een schot van Heussel, dat gekeerd werd door Buffon dichtbij geweest. En op het moment dat ik uh, ja, hierheen, uh, jullie hierheen kwamen, schoot Tony Gros op de goal van de Italianen. En ja, de Duitsers zijn eigenlijk nooit echt uit de wedstrijd geweest. Nou, misschien heel even naar de goal van, uh, van Balotelli. Maar Italië heeft gewoon geprofiteerd van uh, dat momentje van de nacht. En misschien wel het, uh, het, het prachtige momentje van techniek van Cassano... waarmee hij twee man van gek zet en de bal op het hoofd uiteindelijk van... Uh... Balotelli legde nu een vrije trap voor de Italianen. Omdat er een heel klein duwtje is van Boateng tegen Balotelli. Boateng kan het zelf bijna niet geloven. Maar de Italianen mogen wel op Duitse helft een vrije trap nemen. Dat is inmiddels gebeurd. Chiellini met het balletje terug naar De Rossi. Ja, die gaat dan lopen in een gebied waar dat misschien niet heel verstandig is. Duitsland kan overnemen. Maar er wordt zeer driftig gestoord door de Italianen. Ik geloof dat dat Montelivo is. Die wat erg agressief ingaat tegen de Duitse verdedigers. En nu ook een vrije trap tegen krijgt. Terwijl hij bijna onthoofd wordt overigens door Kedira, Want Kedira wil de bal ook wegtrappen. En net voor hij dat kan doen is die bal net weggetikt door Montelivo. En krijgt eh, Montelivo bijna een schop van Kedira in zijn gezicht. Maar de Duitsers zetten dus aan. Leggen zich natuurlijk niet neer bij die achterstand. Hij willen zo snel mogelijk de zaak rechttrekken en in balans brengen. Na 31 minuten staat er echter nog steeds maar één goal op het scorebord. Dat is die van Balotelli. Het is zijn derde voor het Italiaanse elftal. En grappig genoeg zijn ze alle drie op Poolse bodem gemaakt. Hij maakte er natuurlijk al eerder een in dit toernooi... maar ook in Wokglaf tijdens een uh, oefenduel dat uh, Italië speelde... Tegen Polen enige doelpunt van die wedstrijd. 1-0 werd het voor de Italianen gemaakt. Dus door uh, Balotelli. Wat dat betreft vruchtbare bodem voor hem hier. Kedira namens de Duitsers probeert op de uh, Italiaanse helft... richting het schafsomgebied te komen. Maar het is daar ontzettend druk. Balotelli vervolgens namens de Italianen krijgt een tikje van Badstuber. Twee meter over de middellijn aan de rechterkant van het veld. Vrij trap dus voor de Italianen. Ja, het is moeilijk als uh, Balotelli eenmaal de bal heeft... om als verdediger erbij te komen... Hij vroeg of hij kleedde hem zo wat uit nu Bart Stuber, het shirt van het lichaam van Balotelli. Vrije trap levert niet veel op, waren het niet dat de Duitsers ook maar gewoon weer inleveren bij Pirlo. En dus hebben de Italianen balbezit op Duitse helft, maar wel rond de middenlijn naar de Rossi. De Rossi gaat dan maar weer eens een stukje aan de wandel, achtervolgd door Kroos, weer terug naar de achterste lijn. En vervolgens terug naar de centrale verdediger, in dit geval Bonucci. En Pirlo die samen het balbezit hebben voor de Italianen. Oftewel, de Italianen spelen even rond, rond de middenlijn proberen de Duitsers van het kastje naar de muur te sturen. En tot nu toe Kroos, Eusil en uh, Gomez. Ze lopen wel, maar komen dus niet in de, aan de bal. En zo tonen de Italianen even aan dat ze in deze fase oppermachtig zijn. 33 e minuut als de bal richting Balotelli gaat. nou Met wat geluk houdt Italië wel balbezit op Duitse helft. Dan krijgt Balotelli hem terug. Kan die weer wat bedenken tegen Bad Stuber. Maar nu is Bad Stuber correct in het afstoppen van de Italiaanse spits. En is er misschien zelfs ruimte voor de Duitsers om eruit te komen met Eusil... Aan de rechterkant. Halverwege de Italiaanse helft nu. Krijgt Hulta van Boateng. Ongelukkige bal. Maar Boateng kan er nog wel wat mee. Gaat richting de achterlijn. Legt de bal bij de tweede paal. Daar waar Podolski van links wel naar binnen is gekomen. Maar uiteindelijk Balzaretti er net iets eerder bij is. En kan voorkomen dat Podolski zijn tweede doelpunt maakt in dit toernooi. Goeie actie van Boateng, de rechtsachter. Die zich vaak inschakelt, maar uiteindelijk net niet tot bij Podolski. En zodoende blijft het dus voorlopig 1-0 voor de Italianen in deze wedstrijd tegen Duitsland. Na 34 minuten. Maar nog wel een corner aanstaande. Naar de corner van de linkerkant ontstond ook het eerste Duitse gevaar. Nu is er geen gevaar, omdat de bal uit het schaf. Op gebied door Montelifo wordt weggekopt. En vervolgens wordt er een overtreding gemaakt door Podolski op Balotelli. Dat gebeurt nog op de Italiaanse helft. De Italianen zijn even uit te zorgen. En de Duitsers moeten even in de verdedigende stellingen. 34 minuten gespeeld. Deze wedstrijd vliegt voorbij. Het is 1-0 voor ja, Italië. Het is natuurlijk radio, maar uh, vindt u het leuk om er een plaatje bij te hebben? Dat kan natuurlijk op radio1.nl kunt u kijken. Op uh, de webcam. Oh. En uh, dan kunt u ook uh, meeleven met Renata van Hofstad. Want als de bal in het strafschopgebied komt... maakt niet uit of het van Duitsland of Italië is. Dan gebeurt er wat ja, in mijn medelijken het Radio 1.nl. Wat misten we Renate? Nou, een, een hele goede kans van Montolivo. Die had gewoon uit moeten halen. Ik weet niet wat hij daar stond te doen. Maar laat ja. had tot zomaar 2-0 kunnen zijn. hij nee, zat er in ieder geval niet in. Maar de wedstrijd is wel gekanteld, Mark van Intem. Ja, inderdaad. De Italianen zijn natuurlijk levensgevaarlijk als ze eruit komen. De Duitse spelen, ja, die passen zich totaal niet aan aan de Italianen. spelen gewoon zoals ze altijd spelen. Maar laten daarbij heel veel ruimte vrij. En vooral het centrale duo heeft het heel moeilijk met... Uh, met het bewegen van Cassano en vooral ook de kracht van Balotelli. Want Badstuber, ja, die weet echt totaal niet hoe uh, om te gaan met hem. Nee. Mag ik daarop aanhaken nog even snel? Uh, want uh, Ronald zei net, uh, de Italianen maken gebruik van een momentje van uh, on, uh, onachtzaamheid uh, in de Duitse defensie. Maar dat is nou echt typisch Italiaans. Dat noemen ze concretismo. Dat wil gewoon zeggen dat op het moment dat je er moet staan, dan moet je het doen. En die wedstrijdmentaliteit, daar zijn Italianen wat mij betreft echt keizers in. Daar zijn ze zo goed in en dat laten ze ook vanavond weer zien. Ja, duidelijk. Heb jij eh, trouwens al, want de, de, de naam van het toernooi is, is Andrea Pirlo. Ja. Uh, hoe vind je hem uh, deze wedstrijd? Nou ja, hij is natuurlijk nog niet zo, we zijn net begonnen en hij is nog niet zo dominant als de vorige wedstrijd. Maar dat kun je misschien ook bijna niet verwachten. Bovendien, hij is 34. Hij heeft zo'n wedstrijd van, uh, van een aantal dagen geleden in de, in de benen. Maar ja, uh, hij is, is met afstand mijn favoriete Italiaanse speler. We gaan even naar Ronald. Ronald. Sorry. Sorry. Montelivo de bal op Balotelli. Ja. 2-0.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 het juiste moment lopen is weg uit de rug van Bad Stuber. Is weg uit de rug van Philip Laam. en kan dus door naar Noyer. En als Laam nog uh, Ballotelli lijkt in te halen. Dan zegt hij, kip ik heb je Randstraf op gebied. Snoei en snoeihard. Je moet het maar durven. Maar hij kan het gewoon. Ballotelli schiet de bal binnen. 2-0 voor Italië. Wie had dat gedacht? Ja, Hij gedraagt zich even als de koning van Warschau. krijg krijgt wel een gele kaart voor. Dan krijg je wel ja, de man van toernooi. Dat hij de man van toernooi. Ja. We hadden het net over Pirlo, maar ik hoop dat echt niet dat dat gebeurt, Renate. Sorry. Nee, nee. Als je hoopte... er nog twee in in de finale, kijk hier dan hè. Ja, die ja ik, nog, zou, ja, ik zou een draadje bij uh, Renate volgens mij. Nee, nee, dat was uh, van, beetje... blijdschap. Ja, van ja, blijdschap. Dat is ja, prachtig ook. <laughs> nou, ik kan daar nou heel erg uh, door geëmotioneerd raken, ja. Ik ja. vind dat echt prachtig. Maar we hadden het over Pirlo. Vooral uh, daar kan ik erg geëmotioneerd uh, van raken. Um, ik, ben, ik ben natuurlijk een voetbalvolger. Ik ben geen deskundige. Dat, dat zijn andere mensen. Maar en, ik kan bijvoorbeeld een hele wedstrijd... ook als Italië slecht speelt of als ze verliezen... kan ik nog ontzettend veel plezier eruit halen... Ja. om nog gewoon naar zo'n Pirlo te kijken. Die, die achterloosheid waarmee hij balletjes neer kan leggen. Dat ja. is echt waanzinnig. Ja. Maar goed, hij hoeft nog maar één keer per ongeluk... met een gestrekt been te komen van Ballotelli. Ja. En hij krijgt geel. En dan heeft hij zijn eerste ja, gele kaart gehad omdat hij zo nodig ja. moet laten zien... dat hij van die stickers uh, om zijn spieren te ontlasten op zijn rug heeft. Uh. Ja, ja, ja, ja, maar die jongen is 21. Ja, weet nou Ja, ik vind, laat hem lekker. Wat maken we ons druk Ja, maar zo meteen krijgt hij een tweede gele kaart. Ja, het, moet is hij wel, het is wel enorm dom. Daar ben ik het hem uh, mee eens. Wij uh, ja, uh, schieten dus, hem wel waanzinnig in. Jawel, ja, maar dan nog trek je shut niet uit. Dus zeker niet, uh, U, uh, niet? Uh, in zo'n belangrijke wedstrijd. Want het kan zomaar gebeuren. Maar goed... Uh, ze zullen hem wel op zijn hart drukken tijdens uh, de pauze dat hij uh, geen tweede gele kaart moet pakken. En uh, dan is het ook te hopen dat hij het niet doet. Maar ja, hij heeft er wel twee in liggen. Ja. Nou ja, goed. En nu uh, lekker counter naar de 3-0, Ronald. Nou ja, wat is, wat is counteren? Italië heeft gewoon bezit en de Duitsers worden echt van het kastje naar de muur gestuurd. Wat dat betreft groeit het vertrouwen bij de Italianen. Dat is ook niet zo gek natuurlijk met de minuut. Nee, ik, ik vind ook dat je op 21-jarige leeftijd best domme dingen mag doen. Maar dan alleen dingen waarmee je jezelf blameert. En niet het elftal. En dat doet Balotelli natuurlijk wel. Maar als hij straks een, uh, een, inderdaad een, een, een overtreding maakt. En die scheidsrechter zegt, nou ja, hier heb je geel. Dan is hij weg. En dan staan de Italianen met 10. Dus misschien stof tot nadenken voor uh, Prandelli. Maar ik zou hem in deze fase nog even niet wisten. Eusiel namens de Duitsers. Komt vanaf de rechterkant naar binnen. Wil de bal richting de penalty stip geven. Komt uit bij de tweede paal. Daar waar Podolski linkerkant strafst op gebied. De bal niet onder controle krijgt. En misschien is dat nou net wel het verschil tussen de Italianen en de Duitsers vandaag. Op beslissende momenten. Tel gewoon dat balletje aan de voet houden. De actie laten lukken. En als je een keer op goal schiet. dan gaat hij er ook snoeien en snoei in. Want in de tussentijd. En dat was nog voor de goal van Balotelli. Heeft Buffon alweer een heldendaad verricht. Door een inzet van Kedira te keren. Wat dat betreft heeft Buffel weinig last meer van zijn aarzelende begin in deze wedstrijd. Toen hij ja, wat weifelend optrad bij een corner. Wat weifelend optrad bij een voorzet van Boateng. Maar inmiddels heeft hij uh, alweer uh, genoeg te doen gehad. En heeft hij zich alweer kunnen onderscheiden in deze wedstrijd. Met met name toch schoten van afstand. Want Gomez is door de Duitsers nog altijd niet in stelling gebracht. Balotelli nu even aan de linkerkant. Wil een balletje geven op Montelivo. Die kijkt nu naar hem en zegt ja ik sta drie meter naast je. Waarom speel je hem 15 meter Vooruit. Sorry is dan het woord uiteindelijk nooier met het balbezit. En we gaan dus richting de rust nog vijf uh, minuten. Ja, wat gaat Joegim Leu hier aan doen? Wat kan hij nog bedenken? En kunnen de Duitsers nog terugkomen? Uit het verleden weten we dat de Duitsers dat konden. Maar de Duitsers spelen de laatste jaren eigenlijk ook anders. Net als de Italianen is daar ook het voetbal DNA wat veranderd. Dus mm, ja, wie weet hoe de Duitsers met deze achterstand omgaan. En misschien kunnen ze het wel niet meer ombuigen. Het balbezit is er wel. Voor Kedira rond- de middencirkelbal. Gaat naar de Laam aan de linkerkant. Moet er wel de middellijn over. Dit is dus nog op Duitse helft. Podolski die toch niet zo'n heel gelukkig toernooi speelt. Geeft de bal weer terug aan Laam. Kedira. Ja dat mag daar allemaal hoor. Rondspelen rond de middellijn. Hoewel Italië wel probeert te jagen. En uiteindelijk gaat het dan mis. Met de bal naar de rechterkant richting Boateng. Die bal is te ver voor de Duitse verdediger. En gaat dus over de zijlijn. En dan mag Italië gaan ingooien. En wat zou er in het hoofd van Balotelli omgaan op dit moment? Als je zo succesvol bent in deze wedstrijd... is het eigenlijk wel goed voor zijn ontwikkeling dat hij op dit podium schittert. Had dat niet beter een jaar of vier kunnen duren? Want nu denkt hij natuurlijk helemaal dat hij het, dat hij het menneke is. Balbezit voor de, de Italianen aan de rechterkant. Pirlo vlak voor zijn eigen strafstopgebied met enig risico breed gegeven. Maar het gaat allemaal goed. Chiellini gevonden aan de linkerkant weer in één keer door. Italianen proberen nu alles één keer te raken. En Cassano overdrijft een beetje. Want speelt de bal in de voeten van Kedira. Die misschien ook beter één keer zou kunnen raken. Nou Rossi raakt Kedira wel in één keer. En die ligt dus gestrekt op de grond. Maar geen overtreding. balbezit voor de Italianen op de Duitse helft. Natuurlijk het zoeken naar Pirlo. Die misschien met gevoel de bal in het strafdomgebied kan brengen. Nu even niet. Terug naar de Rossi. Ga naar de rechterkant. Daar staat de bek. Banzeretti. Weer terug. Ja, de Italianen willen nu spelen op balbezit. Richting de rust. Geen enkel risico meer nemen. En de Duitsers staan erbij en kijken ernaar. En zien die bal ...om van het ene blauwe shirt naar het andere gaan. En het blijft maar goed gaan, want de Italianen hebben nu ook het geluk... ...dat het in de kluts allemaal goed komt. Ach, arme Duitsers, want daar is Balotelli weer... ...in de buurt van hun strafschopgebied Maar aan de linkerkant, bal gaat terug naar Chiellini. Die denkt, nou, nog maar een keer een linie terug. En zo zijn de achterste twee weer in balbezit. Bonucci en Bazzagli. Maar die uh, spelen de Rossi aan. Lange bal nu van de Italianen. Klutsje, Cassano in een duel met Hummels. Nou... Dit is dan een Duitse winst, maar voor even. Want Montelivo stoort Hummels weer. En dan zijn die Duitsers de bal weer kwijt. Het is werkelijk ongelooflijk wat er allemaal gebeurt met dat Duitse helftal. Dat wordt opgejaagd, geen seconde de tijd krijgt. En eigenlijk als een kind moet toekijken hoe die Italianen heersen. Er is nu een blessure bij Cassano. En dat lijkt op het eerste gezicht ernstig. Het spel ligt even stil. En de dader is ja, de meest ongelukkige man van deze avond, denk ik. Dat is Bad Stuber. Want die, die trapt inmiddels naar alles wat beweegt... Over heeft hij nu wel de bal te pakken. En met het tweede been raakt hij Cassano dan nog enigszins aan. Ik denk dat er weinig opzet in het spel is. Maar Bad Stuber voelt zich als bewaker van Bolletelli vanavond niet zo heel erg lekker. Het ligt even stil in Warschau. Kunnen wij naar de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Mark Visser. De Italiaanse premier Monti wil dat de Europese regeringsleiders hem helpen om de rentes van zijn land en Spanje omlaag te brengen. Op de Eurotop in Brussel zei Monti dat hij desnoods tot zondag doorvergadert om de euro te redden. Mogelijk wordt het Europese noodfonds ingezet om de rentes van Italië en Spanje naar beneden te krijgen. De Franse regering gaat met minder ambtenaren werken om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Tussen 2013 en 2015 moet het aantal ambtenaren jaarlijks met 2,5% afnemen. Dan krijgen de ministeries elk jaar minder geld voor de operationele kosten, zoals auto's en kantoorartikelen de Amerikaanse president Obama noemt de besluit van het Hoge Rechtshof over de zorgwet... een overwinning voor alle Amerikanen. Het Hof besloot vanmiddag dat de omstreden wet van de president niet in strijd is met de grondwet. Tegenstander van Obama bij de presidentsverkiezingen, Republikein Mitt Romney... die onderstreepte dat alleen een zegen van hem in november de Amerikanen van Obamacare kan verlossen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo, Casano opgelapt en we kunnen weer voetballen. Ronald. <laughs> ja, Casano is er, is er weer bij. Mijn tweede voorsprong voor de Italianen. Nog anderhalve minuut tot aan de rust. De sturen van Casano zal er wel voor zorgen dat er nog wat extra tijd bij komt. En kunnen de Duitsers nog wat? Kunnen ze het nog uh, proberen? Laten we zeggen dat de Duitse middenklasse het op dit moment iets slechter doet... dan de Alfa Romeo die werkelijk snoort over het veld van, uh, van Warschau. Twee doelpunten van uh, Balotelli. Hij zit dus aan het stuur van het Italiaanse elftal. Dat het uh, prima doet. Net even onder rondje van Balotelli. Balotelli met Prandelli, de coach. Terwijl Balotelli een klein slokje dronk. Ja, daar zullen toch hele lovende en mooiende woorden gezegd zijn. De Duitsers op de helft van de Italianen met Kedira. Bal naar de linkerkant. Daar is Philip Laam. Die schoot van afstand tegen de Grieken. Nu speelt hij naar Podolski. Bal gaat terug naar Laam. Rand voorzet. Bedoeld voor Gomez. Maar die ligt op de buik in het strafstropgebied. Heeft ongetwijfeld een duwtje gekregen. Buffon de goal uit. En laat even als een trofee met die bal boven zijn hoofd zien. Ik ben de baas in dit straf. Op gebied. En niemand, niemand maakt mij nog angstig. Niemand zal mij meer passeren in de eerste 45 minuten. Zijn uittrap is een prooi voor Cassano. Cassano overigens met een wat slechtere paas. Nu in de voeten van Eusiel. We zijn rond de middellijn met Schweinsteiger, met Eusiel. En het verplaatsen naar Laan. De linksachter van de Duitsers. Podolski maar weer eens. Dus. Kan Podolski nog wat dreigend richting de achterlijn. Podolski sleept er een corner uit. Omdat uiteindelijk op het moment dat hij een voorzet wil geven Balceretti met de benen richting de bal gaat. De bal ook raakt. Man die dus linksback speelde in de vorige wedstrijd tegen Engeland. En nu dus als rechtsachter is opgesteld. Chiellini speelt aan de linkerkant. Corner komt ook voor de Duitsers te zien vanaf de linkerkant. Bal komt bij de eerste paal. Wordt daar vrij gemakkelijk toch uit het strafstopgebied weggekoopt. Door Marquisio wel over de zijlijn. En dus nog een ingooi voor de Duitsers. De extra tijd loopt inmiddels. Het is mij ontgaan hoeveel erbij komt. Maar dat zal toch nooit meer dan twee minuten kunnen zijn Zwijnsstijger nog een keer richting Podolski. Daar is ook Khedira nog aan de linkerkant. Duitsers nog één keer met een voorzet richting het strafschopgebied. Maar Gomez staat niet op zijn post. Italianen koppen weg, trappen weg. Uiteindelijk Hummels met het balbezit in de middencirkel. Kijken of hij nog een medespeler kan bereiken. Euziel, ook op zijn ja, fantastische acties zit je in deze wedstrijd te wachten. Maar tot nu toe... Kan hij nog geen stempel drukken op dit duel. Nu een balletje breed richting uh, Hummels. En dan hoort Hummels het fluitje van Lanois. Levert de bal in bij uh, de Franse scheidsrechter. Men gaat aan de thee, koffie of iets anders lekkers voor de komende 12 minuten. En er zal één man toch met een idee naar de kleedkamer gaan. Ik ben superman. Dat is Mario Balotelli. Want hij scoorde twee prachtige doelpunten in deze wedstrijd tegen Duitsland. De dan 2-0 in Italiaans voordeel. Ja, Mark van Intem. Met wat voor idee gaat Joachim Leu naar de, naar de kleedkamer? Ja, die heeft heel wat recht te trekken. Hij heeft gelukkig nog een, een aantal spelers die hij natuurlijk in moet brengen nu. Hè? Want uh, vooral voorin uh, loopt het totaal niet. Dat dom is Ja, inderdaad. Ja, je hebt Kloos natuurlijk nog die in kan brengen. Muller, uh, Reus of Götze. Daar zal hij wel mee komen. Hij moet iets nu. Maar wat mij vooral opvalt is dat ik denk dat de Duitsers zijn uh, gaan geloven... Uh, ...in het feit dat zij aanvallend echt fantastisch zijn... ...en dat ze niet meer hoeven te verdedigen. Uh, uh, als je ziet hoe makkelijk zij de doelpunten weggeven... ...ook het tweede doelpunt, uh, die hoekschop... ...waarbij uh, uh, één dieptebal plaatsvindt... ...en uh, Balotelli gewoon naar het doel kan lopen... ...en totaal geen rugdekking is... ...Fileplaat moet, uh, moet achteraan sprinten. Het is het doelpunt... En ze spelen uh, een beetje schoolvoetbal, elftal, uh, voetbal vind ik. Dus uh, het ja, kinderlijk, kinderlijk. is, is heel uh, kinderlijk. Is Italië het elftal dat dat blootlegt? Of, of is het eerder in het toernooi al wel te zien geweest, maar niet afgestraft? Nee, maar toen, toen was de suprematie van de Duitsers gewoon uh, zo groot... dat dat uh, niet is opgevallen. Maar je ziet nu, en vooral met, uh, met de twee spitsen van, uh, van de Italianen... dat uh, het centrale duo van de Duitsers heel veel moeite heeft om, uh, om dat op te vangen. Uh, en ik vind uh, ja, dat ze gewoon veel te veel naar voren spelen. En je weet altijd tegen Italianen dat je ja, altijd op moet letten. Want dat zegt Renate heel goed. Die hebben de mentaliteit om, uh, om van de momenten die er komen gebruik te maken. En hangt die. Concretismo. Ja, ja concretismo. Ja. Ja. Maar, maar Renate, in dit eerste kwartier, toen zaten we hier... en toen zei je zelf, die Duitsers zijn veel beter. Ja. En toen klopte iets niet. En, en daar hadden we het net over dat kantelpunt. Wanneer is dat dan? Ja, doelpunt. Het doelpunt. Is dat dan? Als je ziet, want, want uh, Cassaro kapt drie man uit. Uh, Kedira staat erbij, uh, Er stond uh, uh, Hummel bij uh, uh, en er was er nog een bij. Met z'n uh, drieën stonden ze erbij en hij kapt hem zo makkelijk weg. En ja, dan komt die voorzetten. En dan wordt badstoel geklopt in de lucht de Balotelli. En dat was echt de ommekeer. En ik zag bij de 2-0 zelfs, uh, onduits, maar gewoon wanhoop op het veld. Ze wisten echt totaal niet meer wat ze moesten doen. Jaagden niet meer af. Ze waren helemaal de weg kwijt. Ja, Renate, die uh, Balotelli, hè? Ja. De, hoe zien ze die nou in Italië? Vinden ze hem echt uh, iemand die gestoord is? Of vinden ze het gewoon een geweldige spits? Of? Nou ja, kijk. Um, in Italië houden ze natuurlijk wel van mensen... met een uitgesproken mening van kleurrijke figuren. Ik bedoel, wij in, in ons calvinistische Nederland... hebben natuurlijk veel meer een instelling van... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En in Italië is dat totaal tegenovergesteld. Dus... Kijk, er zijn dingen die hij gedaan heeft, die natuurlijk wel een stap te ver gaan. Vuurwerken in je badkamer afsteken. Vuurwerken in is je badkamer. een beetje raar, vind ik. Is wel een beetje raar. <laughs> is zeker een beetje raar. Ik ja, doe het niet thuis. Ze wel water moeten blussen. Ja. Ja. Maar de, uh, het is er overigens wel zo. En, uh, en daar zijn wij, denk ik, als media ook wel een beetje schuldig aan. Kijk, uh, tuurlijk het is een, het is een ondeugd. En hij haalt uh, hele vreemde streken uit maar iemand die zich een beetje meer verdiept in de achtergronden van Mario Balotelli komt er ook achter dat het een jongen is met een geweldige moeilijke jeugd. Hij is, uh, uh, hij heeft, toen hij drie jaar oud was, heeft hij ontzettend problemen gehad. Hij heeft in het ziekenhuis geleefd, bijna gestorven, is bediend geweest. En uiteindelijk hebben zijn ouders hem afgestaan aan een uh, Italiaanse familie uit het noorden van Italië. Is uh, daar opgevangen, is nou, uiteindelijk een goede voetballer geworden. Maar hij doet ook heel veel goede dingen. Hij helpt bijvoorbeeld kinderen in Sloppenwijken in Brazilië. Uh, er wel, gaat wel meer schuil achter zo'n jongen dan de façade die wij zien uh, op televisie, waar we erover praten. Het is veel meer dan een rotje afsteken in je badkamer. Ja, nee dat snap ik. Maar wordt het ook door het publiek... en door de Italianen ook aangemoedigd om zo te zijn? Omdat het nou, nee, asier... dat, nee, dat niet. Maar het is wel wat ik net al zei... het is wel zo dat dat soort gedrag wel meer geaccepteerd wordt in ja, Italië... dan dat springt, in Nederland. Het springt eruit. Ja. En dat vinden ja. mensen wel leuk. Mensen vinden een boefje als Cassano ook geweldig. Ik bedoel, er is een, een, hij heeft een biografie geschreven... ik geloof een jaar of twee geleden. Nou ja, dat is echt uh, zo kleurrijk. Dat, en, en dan missen er, ontbreken er waarschijnlijk nog heel veel uh, anekdotes aan... over uh, 50 euro die aan de piccolo van het hotel waar heel Madrid uh, verbleef... om de meisjes via de brandgang uh, het hotel in te krijgen. Op um, um, de persconferentie zeggen dat hij homofiele maar helemaal niks vindt? Ja. Ja. Dat wordt allemaal geaccepteerd? Nee, dat wordt niet geaccepteerd. Want Prandelli heeft diezelfde avond ervoor gezorgd... dat hij zijn, uh, zijn uitspraken nuanceerde. En ik vind wel... Kijk, hij zei het ontzettend ongelukkig. Hij gebruikte de verkeerde uh, bewoordingen. Maar het is niet zo dat hij uh, zei... Um, uh, dat hij iets tegen homoseksuelen heeft bijvoorbeeld. Weet je? Hij, hij drukte zich ontzettend ongelukkig uit... Maar daar komt wel weerstand op in Italië. Ik bedoel, het is het land van de katholieke kerk. En ja. er wordt over homoseksualiteit. dan nog wel wat uh, conservatiever gedacht dan in Nederland. Maar het is niet zo dat, uh, dat daar geen weerstand tegen komt. Ja, het, het, te het is niet te vergelijken met Nederland. Want inderdaad, ja, dat, kijk, dat wij, we zeggen nu: hè, als je dit, naar dit Italiaanse uh, elftal kijkt. Nou, dat vind je, daar kan je wel van genieten. Alleen als je naar het Italiaans voetbal kijkt in zijn algemeenheid. waar omkoping, corruptie en een grote schulden, dat eigenlijk meer aan de orde van de dag zijn... dan, uh, uh, dan andere zaken. Ja, dan kan je daar toch niet uh, zo positief over zijn, denk ik. Nee, maar daarom, dat, dat bedoelde ik net met Buffon bijvoorbeeld. Dat ja. vind ik dan ook zo raar. Nou die, ja. die had in Nederland toch waarschijnlijk gewoon niet eens gespeeld. Omdat iedereen had gezegd... ja, maar zo'n man willen we niet als vertegenwoordiger van Nederland hebben. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat weet ik niet, want dat, we, dat weten we ook niet, hè. Ik bedoel, het is... Um, kijk, ik ga hier niet uh, een eventuele dubbele moraal van Italië uh, zitten verdedigen. Het is wel zo... Uh, dat na aanleiding van het omkoopschandaal in 2006 uh, de politiek in Italië geld heeft vrijgemaakt. En er zijn uh, onderzoeksrechters heel actief bezig in het opsporen van uh, fraudepraktijken en omkoopschandalen in Italië. De mensen zien dat er wat aan gebeurt. Nou ja, er gebeurt ook echt wat aan. Want ja. anders was zo'n schandaal zoals we nu, uh, waar we nu mee te maken hebben, was nooit uh, aan de orde, aan het, uh, was nooit aan de kaak gesteld. En dat gebeurt daar. En ik, ik durf bijna te stellen. kijk. Die onderzoeksrechter die daarmee bezig is geweest, die heeft gezegd: Wij moeten Italia als Italianen, moeten niet de schuld geven aan het gokkartel in uh, Singapore, waar uh, de wortels zitten van, uh, van uh, dit schandaal. Of aan de bendes uit Oost-Europa die naar Italië komen om te kijken of ze wedstrijden kunnen fixeren. Nee, het probleem is dat dat soort bendes. Uh, en criminelen een vruchtbare bodem hebben gevonden in Italië. Nou ja, dat is wel zo. Ik denk wel dat er een iets andere moraal uh, heerst in Italië... dan misschien in Nederland het geval is. Maar ik durf tegelijkertijd te zeggen... dat het een beetje is zoals met het wielrennen. Wij wijzen nogal snel met onze vinger naar het wielrennen... want dat is de sport waar de meeste doping wordt gebruikt. Maar dat is ook de sport waar doping het meest aan de kaak wordt gesteld. Waar de meeste uh, testen worden gedaan. Geen, in geen andere sport uh, wordt, moet een sporter zo vaak... Uh, ja. Getest worden. Maar, en... maar Renate, als ik nog iets aan jou mag vragen, want Mancini de weet, is de trainer van Manchester City. Ja. Ik ga wel even terug naar Balotelli... Balutelli, als jullie het goed vinden. Ik vind het ja. wel interessant. Hij ja, ja. doet dat anders toch wel. Ja. <laughs> <laughs> Omdat, uh, hij heeft natuurlijk Mancini meegemaakt met Manchester City. Uh, Mancini heeft hem totaal niet onder controle gehad hè, het afgelopen seizoen. Ja. Er is heel veel gebeurd rondom deze speler. Maar Prandelli lijkt hem wel als een soort uh, ja, Patres Familias uh, opgenomen te hebben. En hij gedraagt zich eigenlijk wonderwel goed. Nou ja, um... Tot, uh, even op een paar momentjes na, maar. Ja. Nou ja. Dat is wat ik volgens mij eerder ook al zei. Brandelli is gewoon, wordt ook wel het cement uh, tussen de bouwstenen genoemd van zo'n ploeg. Daar lopen karakters met grote ego's rond. Zoals zo'n Cassano en een Ballotelli. Die eigenlijk op heel veel andere plekken uh, ja, niet in de rij rijwinsten te lopen. Dat krijgt Brandelli wel voor elkaar. Kijk, wat hij precies op slaapkamer zegt of in telefoongesprekken, dat weet ik ook niet. Maar hij wijst de spelers heel erg op hun verantwoordelijkheid. Hij geeft ze de verantwoordelijkheid. En... Uh, ja, het is inderdaad een soort pater familie als een, een man die goed voorbeeld, uh, goed voorbeeld doet, goed volgen, uh, zeg je dan volgens mij. En dat, is, dat lijkt een beetje. En ook respect. Uh, die jongens uh, in alle interviews die je hoort en leest, uh, um, komen ze woorden tekort om, uh, om uit te spreken hoeveel respect ze voor de trainer hebben. Het is wel opvallend hè, dat Duitsland zeg maar een paar jaar geleden eigenlijk die ommekeer heeft gemaakt hè, van. van ja, een stukje negativiteit in het voetbal naar positiviteit. 2006. Ja, en ja. dat zie je nu ook uh, bij de Italianen plotselingen. Nou, Italië werd echt met rotte tomaten bekogeld ja. toen ze terugkwamen twee jaar geleden. Omdat het volk uh, dat soort voetbal uh, gewoon niet accepteerde. En omdat, omdat de spelers zich ook echt als verdette uh, gedroegen. En op dat moment heeft Albertini, de oudspeler van AC Milan. En nu uh, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond. Die heeft Brandelli binnengehaald omdat hij gewoon wilde breken met het verleden. Hij wilde een hele andere koers gaan varen. Ja, van negativiteit naar, uh, naar positiviteit dus. Uh, lukt dat uh, Rafael Nadal ook op uh, Wimbledon, Mark Brasser? Ik een mooi bruggetje. Ja, ja, dat, ja prachtig. Nee, dat, dat lukt hem zeker. 5-2 in het voordeel van uh, Nadal in de vierde set. Hij heeft uh, gebroken, belangrijke breek bij, uh, bij 3-2. En de manier waarop hij op breakpoint kwam was fenomenaal... Een hele harde service. Een eerste service van uh, Rosol naar buiten. Vanaf links. De bal de, de baan uit. En Nadal katachtig pakte die return. Hij werd de andere hoek ingedreven omdat Rosol inkwam. En toen kwam er een lop diep vanuit de hoek, Een fenomenale lop. Rosol ging er nog wel achter de, achteraan maar kon de bal geen richting meer geven. En even later was daar de break in het voordeel van Nadal. Ja, en de manier waarop hij die break vierde de, de, de, de vreugde uitbarsting ja, die zegt toch veel over de opluchting die er toch wel is bij de Spanjaard. Want hij heeft het ongelooflijk moeilijk. Hij hij probeert te knokken, hij probeert te vechten... hij probeert zijn ritme te vinden. Nou, het lijkt er nu een heel klein beetje op dat dat aan het lukken is. Uh, jammer voor Rosol, die had het uh, gezien het, het licht in vier sets moeten beslissen. Ik denk dat als er zometeen een vijfde set komt... dat ze die niet meer gaan beginnen. Dat is jammer natuurlijk. Nadal heeft dan een dag om te herstellen. Zagen we ook op Roland Garros hè, dat hij de, de, de finale... naar een dag wilde verplaatsen, naar de volgende dag. Toen was hij beter tegen Djokovic. Nou, misschien dat hij morgen ook wel beter is tegen Rosol. 5-2 dus voor Nadal. Rosol zijn in de vierde set. Rode Sol staat dus wel 2-1 in sets voor. EK is bezig, Wimbledon bezig en binnenkort ook de Tour de France. Daar ontbreekt de nummer 2 van vorig jaar, Andy Sleck. Eh, raakte tijdens de Dauphiné Libré geblesseerd en doet dus niet mee. Maar er was nog meer tegenslag voor team Radio Shack. Manager Johan Bruinil besloot buiten de Tour te blijven. Na nieuwe beschuldigingen over dopinggebruik in zijn periode met Lance Armstrong, Radio Shack gaf vandaag een persconferentie in het hotel bij een bekend racecircuit en Jeroen Wielert ging er naartoe. Vlak buiten het hotel de La Source brulden de motoren op het circuit van Spa Francorchamps, maar Radio Shack spiegelt zich niet aan die mechanische monsters. Groter is de zorg om die ene renner die er niet is. Andy Sleck, broer Frank zegt dat iedereen hem er graag bij zou zien. De laatste vijf jaar hebben ze altijd samen de tour gereden, ook in 2010 toen hij zelf werd uitgeschakeld door een val op de keien van noord-Frankrijk. Andy heeft nog gebeld en doet de groeten aan iedereen. Toute l'équipe aimerait bien qu'il soit là. Bien Andy, c'est deuxième, deuxième l'année passée. Puis bon Frank Schleck vertelt het allemaal luchtig Hij beseft dat de druk op hemzelf zwaarder is geworden. Hij had zich een betere voorbereiding op de Tour gewenst. Hij heeft al veel gekoerst. De Giro, Ronde van Zwitserland. Het is niet zoals gehoopt of gewenst. Ze gaan het dag voor dag bekijken. Ma préparation pour le Tour, spécialement pour le Tour, n'était pas la meilleure. J'ai fait beaucoup de courses, euh, j'ai fait tout le programme jusqu'au Classique. Euh, après les Classiques, j'ai enchaîné de suite avec le Tour d'Italie, Tour de Luxembourg, Tour de Suisse. Donc j'ai beaucoup de courses et je suis en ce moment, je suis incertain où j'en suis et si ça va être difficile pendant trois semaines, ça je sais parce que j'ai beaucoup de courses. En wat ik wil zeggen, is dat de préparatie voor het objectief principal, het tour, niet zoals ik euh, l'avais espéré. Um, en voilà. Dus on verra autour du. Ja, on verra. Je kunt het. Etappe par étape, en jour par jour, on verra comment dat ça ça, ça évolueert. Hij weet dat de ruim 100 km tijdrit niet gunstig is. Het is moeilijk om tijd terug te winnen in de bergen. Het moeilijk, het de in de Johan Bruunil ontbreekt ook in de Tour om de bekende redenen. Problemen met Amerikaanse dopingjagers. Maar hij houdt dagelijks contact met de ploegleiders. Alain Galopin voorop. Zijn absentie zal niets afdoen aan het resultaat. Het is, het is altijd onze manager. En natuurlijk de staf. Ze zijn allemaal in contact. En. Het was zonder het geval om er niet te zijn. En we accepteren het, maar dat betekent niet dat we geen goed resultaten hebben. Dit is de Radio 1 Sport. Ja, dat was de persconferentie van Radio Check. Door Jeroen Wielaars. Zo te horen wordt er nog steeds getennist. Het is 10 voor tien, Is dus nog steeds niet donker. Mark Brasser. Nou, het is redelijk donker. Druk overleg op de baan. Nadal heeft de vierde set gewonnen met 6-2. 2-2 in sets dus. Ja, en nu is de vraag wat gaat er gebeuren? Er is... Uh, nee, Rosol die trekt uh, zijn trainingcheck aan. Nadal die heeft zijn shirt uitgetrokken. Er staat een man in een pak uh, met de umpire te praten. Even overleg. Ja, normaal gesproken begin je uh, onder deze omstandigheden niet meer aan een nieuwe set. Nee, Nadal ook zijn rackets uh, in het plastic. Hij uh, pakt zijn tas. Ik denk dat we er, uh, dat we er hiermee gaan stoppen inderdaad. De, ja, de reglementen, ik uh, weet niet echt of ze er zijn, maar het, het is gebruikelijk dat je niet meer aan een, een nieuwe set uh, begint. Vijfde set die zal dus uh, morgen dan uh, gespeeld moeten worden. Het is, uh, het is te donker. Ja, wie daar voordeel bij heeft, dat zullen we morgen gaan zien. Nadal kwam wel beter in de wedstrijd. Won zojuist uh, die vierde set. Uh, maar die vijfde set uh, gaat, uh, gaat echt naar morgen toe. Ze stoppen ermee. Het publiek Hij heeft een geweldige eerste vier sets gezien. Een geweldige wedstrijd van die uh, Lucas Rosol. Het is te hopen voor de mensen dat ze ook voor morgen een kaartje hebben. Dat ze dan het restant van deze wedstrijd kunnen zien.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 see it that way When you're deep in a hole But nowhere to go And you can't see it change Cause it's just out of sight uh -huh. It's a beautiful yeah, life well. You're scared I got the feel Every day Sounds like everybody else I know Takes a hole in the ground When the doubts trying to do without Maybe we don't have to fight Let's sing with me It's a beautiful. Beautiful. Het zingt James Morrison, The Beautiful Life. De bal rolt weer de tweede helft. Laat hij zo mooi zijn als de eerste, Ronald van der Geer zelfde elf Italianen begonnen aan de tweede helft. Bij de Duitsers is dat een ander verhaal. Kloos is er ingekomen voor Gomez. En ook Pogdolski is er niet meer bij. Royce is zijn vervanger. Die speelt aan de rechterkant. Betekent dat Kroos zich nu wat aan de linkerkant ophoudt. En natuurlijk alle aandacht gericht op Kloos. Daar is Royce met zijn eerste actie. Royce met zijn eerste actie is een schot op goal. Nadat hij in het komen komende vanaf rechts eerst twee mandelt. En vervolgens in de korte hoek schiet. Hij gaat vrij gemakkelijk als hij door dat schapsopgebied heen. Maar uiteindelijk is het schot niet echt krachtig Genoeg om Buffon te verrassen. In die korte hoek. Maar het is duidelijk. Het Duitsland moet doelpunten maken. Leu heeft er met Klozen en Royce meer vertrouwen in. Nadat hij met Podolski en Gomez tot een goed resultaat kon komen. Dus maar eens kijken hoe dat uitpakt in de tweede helft. De Duitsers agressief begonnen. Even voor alle duidelijkheid. De Italianen verloren nog nooit. In een officiële wedstrijd van, van de Duitsers. En dan een wedstrijd in een kwalificatietoernooi of op een, op een eindronde. Er zijn wel eens wat Duitse overwinningen in vriendschappelijke duels geweest. Maar als het er dus echt om gaat, dan zijn de Italianen altijd de ploeg die uh, aan het langste eind uh, trekt. Nog even een, een ander stukje geschiedenis. Want uh, er is iets wat de Duitsers toch ook hoop moet geven. Moet je wel terug naar 76. Halve finale EK. Duitsland-Jugoslavië bij rust. 2-0 voor Joegoslavië. Uiteindelijk 4-2 overwinning voor de Duitsers. Ik weet niet hoe goed uh, Joachim Leus een uh, klassiekers kent. Maar anders was dit een aardige geweest voor op het bord. Zo aan het begin van de tweede helft. De Duitsers nu met Boateng. Balletje naar Royce, uh, Royce krijgt een tikje van Chiellini. En een uh, vrije trap uh, gegeven door Lanois, de Franse scheidsrechter. Die Chiellini, die zich dus heel aanvallend inschakelde in de eerste helft. Pilo zakte dan eigenlijk wat terug en hij was de man die dan wat stapjes voorwaarts maakte. En eigenlijk meer aanvallend ging spelen als middenvelder aan de linkerkant. Nu moet hij aan de bak en wordt hij eruit gelopen door Kedira. Balletje naar de rechterkant. Royce, Royce wil dan vanaf de rand van het strafschopgebied terugleggen naar de as van het veld. Bal gaat dan Kroos voorbij, maar Kroos krijgt hem van uh, Laam en Laam. Combineert dan weer met Kroos en uiteindelijk schiet laan de bal over de goal van de Italianen heen. Maar zo wordt dus duidelijk dat de Duitsers het niet erbij laten zitten proberen toch met enige regelmaat in dat strafstopgebied te komen. Dit is gepiel op de vierkante meter, maar uiteindelijk krijgt Laam die bal wel goed voor het rechterbeen en kan hij hem binnenschieten in vrijstaande positie binnen de 16 meter. Maar de aanvoerder van Duitsland mikt te hoog, maar dit moet de Duitsers toch hoop geven dat er wat kan gebeuren in deze tweede helft. Overigens het eerste kwartier van de eerste helft ook totaal voor de Duitsers, maar daarin maakt de Italianen via Balotelli wel de eerste goal. Balotelli ook verantwoordelijk voor de tweede goal van de de Italiaanse ploeg. De Duitsers weer met uh, Kedira. Niet handig. Chiellini is er dan wat eerder bij. En Royce wordt vervolgens gezocht door de Duitsers. Als Chiellini de bal in de voeten komt van uh, Bad Stuber. bal is te hard. Gaat over de zijlijn. Maar die Royce, dat is uh, zo uh, te zien wel iemand die om een boodschap kan sturen. Dat heeft hij natuurlijk ook al tegen Griekenland laten zien. Hij dus in de tweede helft samen met Kloos erbij. De Italianen oh. staan op 2-0 voor. En bijna Balotelli toch gevonden namens de Italianen. Maar uh, Neuer is er als de kippen bij om nu de bal op te rapen 2-0 voor Italië tegen Duitsland Na 50 minuten Ja, Mark van Intem de Duitsers zijn duidelijk de kleedkamer uitgekomen om, om onmiddellijk een goal te maken Ze ja. moeten die achterstand zo snel mogelijk kleiner maken Klopt, en uh, ik denk ook dat de Wissels heel verstandig zijn Ik vond het eigenlijk al onbegrijpelijk dat hij zo begon Met Kroos aan de rechterkant Kroos is een middenvelder eigenlijk en die heeft ook niet de snelheid om buitenom te gaan. Als je dan Gomez in de spits hebt... moet je er juist voor zorgen dat je daar een aanvaller hebt aan de buitenkant. Ja, want die heeft en ook eigenlijk geen bal gekregen. Niks. Komen. Nee, hij heeft geen bal geraakt. En uh, dan is het beter om met uh, Reus te gaan, sp uh, te gaan spelen uh, aan die kant. En aan de andere kant uh, closen voor Podolski. Podolski heeft werkelijk echt ook geen, uh, geen bal geraakt in die eerste helft. Dus de wissels zijn logisch. En uh, ja, nu zullen, zullen ze vol gas moeten geven. je ziet wel uh, dat ze fanatieker uit de kleedkamer zijn gekomen. Mm -hmm. Ja, Renate, de rust net. Werd je helemaal oversteld met sms-berichten? En... Nou ja, vooral mensen die, die weten waar mijn voorkeur naar uitgaat. <laughs> en die blij zijn voor me dat het 2-0 staat, hoor. Ja. Dat vooral. Ja. Ja. ja. ja. We zullen het eens over hebben. Ik, ik, ik zit te wachten. ik denk waar ga je heen? Ja, ja, ja, ik dacht allemaal. dat jij uh, je ship. Je chips wel achter de, achter de kiezer? Ja, ik had een bonnetje inderdaad in mijn mond. Sorry. <coughs> Ging we naar Wimmelden, begrijp je dat goed, Mark Brasser? Het is afgelopen toch? Ja, dat uh, dacht ik. Toen ik een heel verhaal net oh. zat te houden, heb ik uh, waarschijnlijk de speaker in het stadion niet horen vertellen dat uh, ze het dak dicht gaan doen. Dat duurt een minuutje of 25. Het gaat dus, gaat dus dicht. Daar hangen lampen aan. En dan gaan we weer door. Dan wordt die vijfde set alsnog gespeeld. Ik vind het eerlijk gezegd raar. Ja. Ik wist niet dat het mocht, dat kan. Je krijgt nu een break van 25 minuten midden in een partij. Ik bedoel, je kan wel zeggen: ja, god, als ze sowieso niet door hadden gekund, had er een veel langere break gezeten. Want dan ja. had die morgen pas afgespeeld kunnen worden. Maar ja, ik vind, het, ik vind het heel raar. Maar goed, het gaat gebeuren. Dus over een, nou, een minuutje of een kwartiertje, 20 minuutjes zo, komen ze weer de baan op en gaan ze de vijfde set spelen. En had je je spullen al ingepakt. Hè? heet je jas al aangetrokken en... Uh... Nee, nee, ik was wel even overgeschakeld naar het uh, voetbal op uh, de BBC. Uh. <laughs> Oké, okay, goed, dank je Mark. We gaan even kijken wat de Duitsers uh, kunnen doen... behalve dan die ene kans die we net hebben gezien. Tegen de Italianen, ja, 2-0 achter. Op dit moment niks, want uh, Italië mag ingooien. Eusebio kan de bal aan de linkerkant niet uh, binnenhouden. Betekent dat er ingegooid kan worden via Banzaretti. Ja, het Duitsers hebben haast. Gek uh, is dat niet. 2-0 achterstand. Wel veel druk naar voren en veel dreiging. Met name via Royce. En Leu, die uh, normaal gesproken toch uh, vrij rustig in zijn dugout blijft zitten. En zo heel af en toe zich is meld aan de zijlijn. Heeft er nu voor gekozen. Om continu coachend aan die uh, zijlijn te staan. De, het publiek is er uh, achter gekropen hier in uh, Warschau. Met het idee van, nou ja, wij geven ze maar steun. Kijken hoe ver het allemaal komt. Ja, kijken hoe ver het komt. Want uh, schakelt de Italianen niet uit. Italië heeft laten zien in de eerste helft dat het niet de betere ploeg hoeft te zijn om tot een doelpunt te komen. Italië heeft nu ook balbezit via Pirlo 10, 15 meter over de middenlijn. Even vrij spelen, zich ontdoen van Euziel. vervolgens breed. Balceretti wil de bal wel hebben, maar de Duitsers jagen nu fel door, ook op de achterste lijn. Nu moet Italië snel doorspelen, rondspelen. Uiteindelijk gaat het via Balceretti wel naar voren richting Balotelli... Maar de bal vliegt aan de tweevoudige maken voorbij. En de Duitsers hebben het balbezit weer met Philip Laam. Die op zijn beurt weer wordt opgejaagd door de Italianen. Dit is gewoon een heerlijk kapot voetbal. Na 54 minuten hebben we twee goals gezien. Allebei in de eerste helft. En allebei van de man die voorin staat bij Italië. Mario Balotelli. Ja, en de tijd tikt door, zegt Renate van der net. Voor haar tellen we af. Richting de 90ste minuut. Zometeen na 10 is het zover. En dan weten we of het verlengen wordt of niet. Of dat de Duitsers eruit gaan. En Italië door. Tot zo. De Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers. Terug naar de aarde. De is closed. 21 december vorig jaar, de lancering. Zondag 1 juli. Zijn terugkeer naar de aarde. Vijf over tien moet hij er zijn. Een landing ergens in de steppen van Kazachstan. Wordt heel erg spannend. De terugkeer van André Kuipers. I'm ready. Zondagochtend 1 juli. Ik spreek er nou weer in de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten.